Wij beginnen de zoggerles 308. Op de pagina Resch Mem Ghet 248. De linker kolom, de regel 41. Behoor het halkoot ga je dadelijk iedereen, basara tweeënveertig mamaron. De uitleg van de indeling van veertien voorschriften in kinduitspraken. Dus nu en andere in andere ander parallel gaat hij ons. Uh, trekken tussen de, um, deze veertien voorschriften die de Zoger brengt ons, met de tien uitspraken van Hashem, ja, van, van uh, Elohim, ja, herinner je nog, um, van Hashem, die, uh, waarmee de, Hij de wereld heeft geschapen. Regel 43. Ween, nee. Niet bij her heettev, so hajut dalet pikudin. We ech 44 she he met chalkim basot, shiva ati ye brechit. Punt. 43. Ween, nee, zie je. Niet bij her heettev, het is goed uitgelegd. De essentie van veertien voorschriften, we echt 44 ze hem met Garkim, en hoe zij uh, verdeeld zijn, of ingedeeld zijn, in de essentie van in de in essentie van zeven dagen van de scheppingsdaad, dus in relatie tot de zeven dagen um, van de scheppingsdaad. 45 Waar dan de wijer zegde hij het halcutam. Basarame Amarot zesenvierdags hebben niet olam. Waar en nu zullen wij uitleggen zegde hij halcutam. De orde van hun indeling in de tien uitspraken waarmee de wereld werd geschapen. 46 naar de punt. Wanneer waarom bekiet zoeren, wij zullen ze uitleggen in een kort bestek. Also, kort, in een bekiet uh, Kort in een korte bestek. Vijzevenveertig. Vijne mamar arishom, mamar aul arishom. Hoe -so zod barailokim baray lokim. Je brecit na me, ma marho 49, na het hakje. We hoe 50, pikudakad kadma a. Hier a. Begin de iho rav vishalit. En het is geweldig dat hij nu wat hij deed, ook dit parallel legt. Eh, want dan herhaal je ook weer, nog een keer. Kunnen we nog horen. Dus, uh, die, die voorschriften. Ja, die veertien basisvoorschriften. Die de zoger ons brengt. Kunnen we nog een keer dat doornemen. Samen met hier. Met die prachtige uitleg. Van Jude de De regel 47. We nemen maar Er is schoon En zie hier. De eerste uitspraak. That is yeah, in the Torah. Breshit Barailokim lokim, Skip Elokim, and And so forth. Yeah, the forth. And the forth. And so forth. Ki so Nami And so brishit oak so forth. And is an And for forth. And brishit, here And so forth. And word, forth. And ja, en Elohim zij. Of zo, so, ja, geloof, uh, zoals het bij de, een echte uitspraak, uitdrukkelijke uitspraak. Maar hier is het alleen maar eerst in het begin, in beginne, ja, in het begin, in het begin schiep Elohim. Ja, maar het wordt ook gerekend bij die tien uitspraken van de Shem. 49. En het is de zoger, bespreekt dat. In de Brishit 11, in het volgende boek dat wij bij Shem gaat gaan leren, in de Oud Kav Tet, ja, wij zien het wel tussen hakjes van Brishit 11, ja, van het eerste boek van, eh, oh geloof ik, dat wij over een paar lessen, dat wij daarmee gaan beginnen. Met het echte, met de zoger zelf, dus nu dit boek geeft ons de sleutel tot de zoger is ook zoger, want het is dan de inleden, het inledende in boek. En dan beginnen we echt met de zoger. want de zoger is de uitleg, toelichting van de Torah. De Torah. We hoe, piku En dat is het eerste voorschrift, de regel 50. En dat is hier, A. Vrijs. Het begint in omdat Hij is, Hashem is, ra'vishalit groot en machtig. De volgende pagina. Resh-Mem-Tet. Tweehonderd. 49. en de rechterkolom bovenaan de regel 1. we gomen drigad abu de atsilut ameromasi bij jude twee shem avaya asherab aba gusod jude we ima de drie waven dalet de milui hajud. We hoe madrigaien, dat is de traptrede van de, van Abba en Ima van de Atsilud, de, de hint waarop gegeven wordt in de letter jude van de naam Hawaï, Dus dat, dus de de letter Jude van de naam Hawaii. Asher Abba, waarbij Abba is Jude, de eerste letter van de naam van de Hawaii. En Ima zit ook daarbij. Maar Sim, Ima is dan Waf en Dalit van de vulling van de letter Jude. Als je dan die letter Jude, de eerste na de eerste letter van de Hawaii, als je dan die voluit schrijft, dan wordt het Jude, Waf, Dalit dan Jud is die Abba zelf en de vulling daarvan nog de overige twee letters Waf en Dalet zijn Ima en die zijn ook tien Waf en Dalet zijn ook tien die is ook tien ja, daarom zit ook in de bij Abba en Ima Abba is Jud en tien en zij is Waf Dalet ook tien Behusod, de regel 3. Avira dagia. Gar dibina. Ook dat, dat hebben we ook geleerd. Dat zegt hij ons. En dat is de essentie van Avira dagia. Dus aba in ima, dat is dan een dunne en dunne lucht. Oftewel, gar van dibina. De regel vijf. Dus we hebben de eerste. Mamar al gehad. De eerste. Eh, aitspraak. Aboi al gehad. Mamar bed. De tweede. Aitspraak. Vajomer lukim. Gij or. Vigomer. Zes. Hupikuda tinjana. Ahavaraba. Besitraditivo traditivo zeven hau madrega garde jirsu de en dat is de uitspraak, de tweede uitspraak is vajom eralukim enalukim ze he or ze het licht enzovoort. so forth Rachel says dat is het tweede voorschrift. de grote liefde. In essentie van de eigenlijk Besitra de Tivo. Van, van, van de kant van het goede. De regel zeven. En dat is de traptreden van Gar van Jirsut van Atsil. Gar de Jirsut van de Atsil. Zeven na de punt. Zie, zo gaan we dan van een trap treden naar, naar een andere. Tood. De eerste was uh, aba in ima. Zie je, gar van de aba in ima. En nu komen we hier tot gar van Tot van de actie. We hoesot, ach, dat oor, ze bij bajom, er is onderse set in meibrisit, nee, hun shadama jaro e. Bo En dat is de essentie van het licht. De regel 8. Dat geschapen werd op de eerste dag. Van de zes dagen van de scheppingsdaad. Waarbij dus de mens. Euh, de regel 9. Kon zien. Waarbij de mens. Euh, had. Uh, kunnen, waarmee de mens zag, daarin door dat licht, van één uiteinde, van, de, van het één einde van de wereld tot. van een eind, letterlijk van een einde tot een andere einde. Ja, van het einde van de wereld tot het einde van de wereld. Dus tot een andere wereld, andere einde. Maar in het Hebreeuws, dat andere wordt niet uitgesproken. Ja, men zegt niet ander, want het is ander dan is het een woord daarmee bedoeld, de citra agra. En daarom men, zegt men dat niet. Kien, we soort hee de Hawaii. En dat is de essentie van de letter Hei van de Hawaii. Ja, de regel, dus dat is dan de tweede letter hey, dus van de Hawaii. De reichel elf. Mamar gimel de derde uit sprak. Wajomer Lokim irakia twaalvegomer. Husod genizata or dina kashia de nafagbe. Lokim en elokim ze irakia zeit Uitspansel ja, tussen de hemel en de aarde. Dus eigenlijk, dat is dan enzovoort. De regel 12. Hoe al hoort, dat is de essentie van het verstoppen van het licht. We dienen en de zware dien die geschapen, die. Erf die eruit is gekomen. Ja, door het, door het verstoppen van het licht kwam er een licht, kwam er dien, een zware dien. En dan nu is het Rakia, dat is dus wat Hashem heeft geschapen. Uh, de uitspraak Elokim, van Elokim, hier Rakia, zei uh, ze het. Uh, Uitspansel. Dat is het verstoppen nog een keer van het licht en daardoor was het ähm, daaruit, met daaruit en daaruit kwam het de zware dien. Regel 13. We hoe zodat slamat bekudat in Jana. je 14, babet zit Waar je wil noteren, het navscha. Eh, goed, het is een herhaling ook te, tegelijkertijd van wat we hebben geleerd van die veertien voorschriften. Goed kijken. En dan kan je dat nog dieper uh, plaatsen in jezelf. We hoesoot, en dat is de essentie van het uh, aanvullen. Dat is dus het aanvullen van volbrengen, dus voltooien van het tweede voorschrift. Zet je op dat, zodat de liefde zal zijn van twee kanten. Ja, ook van de, slecht, van de kant van het, van het kwade. Als het slecht gaat. 14. Wa filo notel et nafzacha. En zelfs wanneer hij Hashem Neemt jouw nefes af van je af, dan moet je toch lief hebben. We hoeven in het begin dat handukwa, shemehase ulemata de zeerampien. En dat is het aspect van nukwa vanaf de gehese naar beneden van de zeerampien. Regel 16. Maar maar dalet, de vierde uitspraak. Ло йо мера луки ми ко ва га майм зай хатин ху пику дат де лока ахтин раврава вишалита альма, лояхда ле бехоли йома найхтин йехуда кедака йод дайну. A 20 Israel Vikomer. En dan is het dat puntje in de regel 20 halve weg. En dan gaan we verder Hanikra, El Haziran Wak de Godlud, we hoe zod wava de hawaai. Elk woord is uh, als gesneden. Heel, heel precies, keurig wat hij ons nu zegt. De regel zestien, de vierde uitspraak, waarom er Elohim en elokim zei. Ik kavo'a ma'im, laat de wateren vloeien ja, naar een plaats. 17 enzovoort. So Hoepikudat lita, dat is het derde voorschrift. Liminada, om te weten, deet eloka dat er een grote goddelijkheid is. Eloka, weeshalita en die heerst in de wereld. En de heerser in de wereld. Achttien. Ole jaagdel ebbe en om hem eenheid, tot eenheid te brengen elke dag, met de eenheid naar behoorlijke dakken ja goed. Negentien. De heino dat dat wil zeggen. goed de Shma dat wil zeggen de eenheid van Shma Yisrael, de regel 20. Hoor Israël, ja. Dat is wat we doen. We komen er enzovoort. Anikra, en welke je goed, welke eenheid heet. A, De hoge eenheid. Hoe, en wat is dat? En dat is het aantrekken. Let op. Waar komt het op neer? Waar, waar komt, er, hoe komt het er op neer? Dus wat brengt het teweeg? Dat is het aantrekken 21 van de wak van drie voorafgaande uitspraken naar deze hierenpi. Ja, door, door drie voorafgaande uitspraken wordt de mogen worden mogen van wak aangetrokken naar deze hierenpi. Ja, maar dan in de taal van de Torah. De regel uitgedrukt, ja, door de taal van de Torah, 22. Amagona die heeten dus, die heetten die heetten Wak van de Gadlood. En dat is de letter waf van de naam hawaii De regel 23, Mamar, Hei, de vijfde uitspraak. Wa er alakim, desha. 24 en wegommer enzovoort. Hu ha'slamat pekhudat lit. De levatar 25 dit kasher haa yabashra de leela. It stari chzesin 20 le kasher la letata bashit citrin de letata. Shem zeven en twintig baruch shem word marchuto le'olam va'ed. De 5de uitspraak, de regel 23: "Va'yom elokim ani elokim zait et Desha, latad de erd gevassen voortbrengen enzovoort." 24. "Hu aslamat ikudat litada tisat aanvullen ofwel eh uh, volbrengen afmaken uh, voltooien van het derde voorschrift. de wat daar deed, Kasser, dat nadat, omdat, nadat uh, deze Jabbase, de, nadat dat droge werd verbonden in de hoge eenheid. Na, in de hoge eenheid, Iets starig, is het nodig, dient men lekaarsula, dient men haar so, uh, te verbinden, 26. Letata beneden, basit sitrinden deletata, de met zes uiteinden van beneden. Schehem, welke zes uiteinden van beneden, de wak van beneden, die zijn in de taal van de Shema Israël, dat is de tweede regel wat we hebben geleerd in Scheim ook. Het tweede vers van de Shema Israël, Baruch Shem Kvod Olam vaed. Ja, wat wij zacht uitspreken. Gezegend is de naam van de, koning, van, zijn koning, van de glorie van zijn koninkrijk voor altijd een eeuwig. 8. 6 woorden zie. 28. We hoe niet kraaien, hoe dat het aaien, dat heet. De eenheid. 28. Na de punt. We hooam, Shahata, Wak. 29. De Gimir Maamarotake Arishonim. En dan ook dertig de zeeën. Pinscheba zee. Midhafecht. Adina Kasjeba legjot. 31 orgamur, anikra, nehura, ukma punt. En wat doet het? Ja, wat doet het dat die zes uitspreken van die zes woorden? Nou, welke kracht? En dan is het, hoe moet het allemaal ook? Welke moet moeten zijn bij het uitspreken van, van, de, van deze regels? En niet zomaar zoals ze doen dat allemaal. In hun in, in synagogen Ze dat allemaal, babu-babu zeggen dan, dat het voor geen millimeter helpt, eh, niemand helpt het. Ja, maar kijk nou welke kracht is het. We hoe hebben ze gehad en dat is het aantrekken 29 van de vak. Aantrekken van vak, ja, zes uiteinden. Van drie eerste uitspraken naar de van de zeerantin. Dertig. 30. zijn met haar Dat op dat daardoor eh, word, transformatie plaatsvindt van de zware dien, haar zware dien, om daardoor tot volledig licht, tot volledig licht te worden. 31. welk licht van haar heet Nehura Ukma het zware sorry het zwarte licht 31 naar de punt we hopen gnaat 32 wak de mogen de gadlut la nukwa de zierentienen dat is het aspect van de wak van de mogen van de gadlut van de noekwa van de zierentien we hoesot heet dat aan de Havaya en dat is de onderste letter hey van de naam Havaya. 4 en 30. Maar maar waf wa jom erlakie me hee 35. We gomen hier. Hoepikuda revia. Lemenada. De Hawaïa 36, Hohai Lokim Lemenada, De Inon, Gaadwelet, Bohu, 37, Pirouda. Kijk, zie ik, ik doe weinig, probeer zo min mogelijk mij ingrijpen in, in zijn uitleg, want hij geeft al uitleg en toelichting. Wat kan ik nog toevoegen? Het is helder, en als het iets niet duidelijk is, werk dan zelf dat uit, zodat je het uh, uh, opneemt in jezelf zo bewust mogelijk. Um, 34. Maar maar waf de zesde uitspraak: Jom elakim en elakim zei: Je hier zei het. Um, hemellichamen, sorry, hemellichten, letterlijk. Maar dus, lichten in de hemel, dus uh, de, de maan en de zon. 35. Wegomer enzovoort. So Hoe pikouder via dat is het vierde voorschrift. Lijmen naden om te weten. De Hawaïa, dat e Hawaïa is Elohim. Ja, Hawaïa is Erembien. En Nukwa is Elohim in de Gadlood. En Lemenada, om te weten, de Hinongade, dat zij zijn één. We letten op -e Ze hebben en ze hebben geen, en er is geen scheiding tussen hen. 37 naar de punt. De Ukma, Banehura Gavara, let 38 bij Peruda, bij gade, zoals de Zoger zegt. Hij citeert ook de woorden van de Zoger. Dat we hebben geleerd. De Nehura Ukma, want het zwarte licht in het witte licht heeft geen scheiding. We gaat en allemaal één is. 38. We huwam shachat mochin 39 de gar. De gemil mamarotaris el zeiran pin v'nukwe. 40. Shaaz hem mit yahdim kechade bakoma shavat panim be we hoeven dat is het aantrekken van de mogen van Gar, 39, de van drie eerste uitspraken naar de Zeerand Pin en zijn Noukwa, 40. Als hij met dat dan komen zij tot eenheid. Als één worden zij, Bakoma Shawa, op gelijk niveau, Panim bij Panim, gezicht tot gezicht. De 41. Mamar zayin, zijn, waarom er lekkie 42 Yes, bot pikudin, had le melaje we had late Aska, the period of Arabia, 44. We had the uh, Megazer, Letmania, let Jomon. Here see that it fout is it. This uh, third the word is Letmania. Uh, in plaats van Gimel moet het nun zijn. Ja, zie je dat? Het derde woord. De letter Gimel in plaats van Gimel moet het nun zijn. Iomel. De regel 41 maar zijn, de zevende de uitspraak. Bijom er alokim. En alokim zei, je schortzo hamaim laat. De wateren wemelen van enzovoort. 43. Er, is, er zijn in hem drie, drie voorschriften. Gaat eerste, Het eerste is om te leren in de Torah, 43. We gaan het en een van, eh, om zich bezig te houden met het vervullen van de voorschrift van uh, uh, uh, wijsvruchtig en vermenigvuldiging. De regel 44. We gaan er en en en nog een. Dus het derde is. Lemme gazer om uh, besnijdenis te maken. met op de achtste dag. 44 naar de punt. Shali dei gimer mitzvot elu vif en vierter, niem shachot, nefesh rokhveni shamade ktnut, min sefir min zes en vierter, azon, el ne shamot atzaditim. Nu gaan we verder zitten. Dat is al, we hebben nu al aangetrokken de morgen naar de zirafine nookwa, en dan gaat het verder, verder naar beneden. Shali dei gimer mitzvot elu dat door deze drie voorschriften. Worden aangetrokken, 45, nefes, roch en van Katnut van de zon, naar de zielen van de rechtvaardigen. We hebben geleerd, hè, dat de zielen van de rechtvaardigen bevinden zich in de werelden, Bia, Breitserassia, 46, na de punt al idea 47 Baturah, Mam Nefesh Kedusha. uva Vibiya Mam -shekhim. 48. Ruach, Ruach, Ruach, Hagdusha. Ik zie het ook hier in fout het eerste woord. Zie ik wel dat Ruach moet het resh Waf en dan het en niet hei. Proch dusha Validei Havarata Arla. Mamshechim 49. Neshe ma dusha. Kijk nou wat het gaat, wat het doet. Shalidei ha'askut bat Torah. Dat door het zich houden met de Torah. 47. Mamshechim nevers trekt men aan. De heilige nefes. En door zich bezighouden met het voorschrift van proerwoe -Vo, van het wees vruchtbaar en vermenigvuldigje, trekt men de heilige roog aan, 48. En door het eh, afnemen van weghalen van de orla van de voorheid, trekt men de hele gene aan. Regel 50. Ma het. Wajomer lokim to c haarets 41-51. Legomer. U, pikuda, timjana. Lemerachem, diure. De linker kolom de eerste regel, zo. wazo. Mamsechim, nefishager. De rechter, de, de rechter kolom, de rechel vijftig, de achtste mamar, de achtste uitspraak waarom er lukim, en de lukim zei, tot zei haar het desher, tot ze laat de aarde voortbrengen, een vijftig. ...enzovoort. So Had ik iets gezegd, ik denk dat niet goed. Tot ze haar is, laat de aarde voortbrengen enzovoort. So Hupi Kuda Timjana, dat is het achtste voorschrift. Let op we, die zegt ons. Lemerachem Giyura, om eh, barmhartig, om erbarmen te tonen aan... Een proseliet. De linker kolom, de eerste regel. Allee die mitzwa zo. En dan wat, wat, wat doen we? Wat bereikt men door dit voorschrift te vervullen? Door dit voorschrift trekt men nefisch van de ger, nefisch van de proseliet aan. We de mogen en het, uh, de aanvulling van de mogen van naran van katnut naar de zielen van de cedikim van de rechtvaardige in de bia. De ma mama artet, vajomer lokim nasse adam, vier wegomer, bo bet pikudim. Achat, hu pikuda vijf te schijen, lemeihan, lemiskana, zodat Anu zes merachamim, al aoni, om je far nasimoto, aanus heeft een meurim, le acht arachamim, Shu zot al Libina wij shakim shachim dechen, de mochim de allef en ne shamot atzadiek put. Regel 3. De negende uitspraak, van om er lokim en elokim zijn, na adam laten we mens maken enzovoort. Regel 4. Ja, deze uitspraak heeft twee in zichzelf bevat als het ware. Uh, twee voorschriften. Het eerste is. Ik hoe dat Shia. Het negende voorschrift, De regel vijf. Lamegaan. Lameiskan. Om aardig zijn. Ja aardig zijn. Genadig zijn. Aan. Een arme. Met een arme. Shali de is dat daardoor, dat door het feit, aan de meerechamim, ela oni, door het feit dat wij erbarmen tonen aan een arme zes. om ervan te en wij onderhouden hem, let op wat hij zegt ons, aan wekken wij boven op, kijk nou wat hij zegt ons, wat wij doen daarom. Wekken wij, we, wekken we boven in het hogere, wekken wij we op de schiet of met dat adien, met dat de partnerschap van tussen de eigenschap van dien, van gestrengheid, met de eigenschap van de barmhartigheid. Acht, schoen al goed dat is de essentie van het opstegen van de malgoed naar de Bina. Kijk nou wat het, wat het allemaal is, wat steeds zeggen we over het opstegen van Malchut naar de Bina. Wat moet je doen? Dat is dat wat wij doen. Dat is wat wij eigenlijk volbrengen daardoor. We nemen Shachim wak. En wat gebeurt er daardoor? En worden wak van de mochen van de eerste gadloed aangetrokken. Regel 9, naar de zielen van de tzaddikim, naar de zielen van de rechtvaardigen in de bia. Regel 10, bed. En het tweede voorschrift is, ja, subvoorschrift, voorschrift, kun je dat zeggen, of tweede, vo eigenlijk voorschrift, maar dan twee voorschriften eigenlijk in, die zitten eigenlijk, in deze ma in deze uitspraak. De tweede is: piku asira le aangetvielen, en dat is het de het tjinde voorschrift le aangetvielen om twielen te lachen. De regel elf: shal demit swazonim shachim agar demochin dekatlud ercha rison twaliv lenei shamot a tsadikim zelen. Dat door dit voorschrift trekken wij gar van de mogen van de gadlood God, Alef van het eerste God, de eerste gadlood, naar de zielen van de rechtvaardigen die in de bia zijn. Welke mogen van de eerste gadlood heten? celem. Ja, celem beeld, ja, beeld gods, dat is wat daar ook wordt gebezigd, dit woord. De rechel dertien. Mamar Jude Vijomer Lokim Hinei Natati Fertin Vierteen. Vijers Bo Gimel Pekudin. Had de Asara Masara de Ara. Vijftien. Bet le le Lijata, sorry, lijata bekurei de ilana gimil zestien. Leme purkana lebre. De Tiende de aidspraak, er Lokim en Lokim say hineen tatie en zie hier ik heb jou gegeven enzovoort. bo gimil bikudin en daarin zijn er drie voorschriften. De ene is, het ene is, zo, je ene. Het eerste, het ene is, waasra, waasra, om het kinder kinde van de aarde te geven. Het wordt gegeven, staat er niet in, maar wel, het wordt verondersteld. Bed, het tweede is de jata om te brengen de eerstelingen van de bomen. En het derde zestien is per purkana en het derde is om een, um zijn zoon los te kopen. Letterlijk Purkanen uh, betekent, zij hadden dat vertaald, de traditionele loskopen. Ja, door, door vijf selaïm, door vijf muntstukken die selaïm, sela, meervoud selaïm heet. Loskopen. Maar eigenlijk is het, loskopen is ook natuurlijk ook een vorm van, purkanen van redding geven, van redden. Ja, maar eigenlijk is het redden. Zijn zoon. Zijn zoon te redden. ja, de eerstgeboren geboren. De regel zestje naar de Puncharidei, Gimel mit zwat eiluzeventin, nimschachim, naran de gadlut, bet elde shamot shamot zadikim, ik nou gaan verder, steeds hogere, krachtiger mogen worden daarmee aangetrokken. Uh, bed, dat heb ik gezegd, en 16 naar de punt. Shalidei ja, Gimel met zwoed eeuw dat door deze drie voorschriften zeventien nimshachim worden aangetrokken naar van de tweede gadlut Ja, van de gadlut van Gar demogin, van de tweede gadlut maar naar ja, nefesh ruach ne shama van de gadlut, van de tweede gadlut, wordt aangetrokken naar de zielen van de rechtvaardigen. Ja, die in de bia zijn. 18. Uw katov, wei halalokim ba yomashviyi, wei gomer 19. Jezbo 30 had de natura de yom 20 hashabat, behussot shamor. 18 uh, de put. en welke en in het vers wij hadden ook in bij en ook rustte op de Zevende dag en zo so voor de regel 19. Jersbotrimpikud in daarin zijn er twee voorschriften. De ene het ene is natura de jomashabbat om waken lid op waken over de dag van shabbat we hoeven wat shamor en dat is de essentie van shamor. Shamor is waken. Zie je dat? Niet alleen maar liggen en vreten zoveel so als je wil en uh, allerlei andere dingen doen, alleen plezier en iets anders. Maar op het uh, achterniveau, op het achter... Uh, Eigenlijk met een gedachte, met een uh, kracht wat in een, in een mens is om wel te waken over de, deze dag. We gaan de kaartse ha hier is ook de regel 20 het laatste woord, de het laatste woord in regel 20, de, re de letter get, verander in de letter he. ha yoma we en het tweede is het tweede is om deze dag de dag van Shabbat te heilige in het heilige dat is Zagor, dat is herinneren in, steeds in, herinneren zich aan deze, deze dag Zagor, betekent ja dus eigenlijk Shamor is het vrouwelijk en zachor is mannelijk twee Twee voorschriften die gegeven zijn. Shamor, we Zachor, Waak en herinner aan. 21 na de punt. Weil Bet, Pekudin. 22. Hem, echade. Basot, Zachor we shamor. We die boer, echade. Nemro. En deze twee voorschriften zijn één. Zie je? Want een mannelijke en vrouwelijk. Als Zachor verschamor zoals het gezegd werd, zoals het uh, in essentie zoals het gezegd werd, Zachor verschamor, bij die herinner je en vaak dat was gezegd door één zeggen Zachor zoals het gezegd werd, ja, dat werd gezegd dat Hashem heeft gezegd aan uh, aan het volk Israël om te waken, om eh, het Shabbat te vieren op deze wijze. Zachor dat beide woorden werden naar krachten, werden uitgesproken in één spraak in één uiting. 23. Validee bed met Elohim Elonim Shach ora je de Godsdienst 24, en de Shamot Tzadikem ziet, dat is we gaan nu al, we zitten nu al steeds uh, in de bia, ja, de zielen van de Tzadikim. aan hen wordt het steeds krachtiger licht mogen aangetrokken door deze, door deze tiende uitspraak en deze uh, voorschriften die we nu hier, die ermee gepaard gaan. Die daaruit, daarachter schuilen. Waar idee bet met heen en door deze twee voorschriften, ja, van Zachorwe Shamor, wordt het licht Gaia van de tweede Gadloed aangetrokken naar de zielen van de rechtvaardigen. Regel 24, na de punt. O was zijn ze 25, Tagli de Gawaham, ze niet jammer dat 26 dikkim Kablim, zijn twintig mekablim, maar ze het helemaal niet. Oh, wat dat is bijzonder belangrijk wat we nu leren, want hij zegt ons: dus zij die dat is het hoogste wat ze ontvangen, dat is de chaya van de tweede gadolut. Ja, yeah, dus tweede gadolut is gar van de gadolut, en dan is het chaya, maar niet yichida. Dat is ook wat hij zegt ons. Dus de je van de tweede geduld. En dan zegt hij ons. Dat daarmee is volbracht. Uh, het uiterste hoogte. De uiterste hoogte van de mogen Die welke mogen de zielen van de rechtvaardigen. Ontvangen van de zon van de absolute regel 26 gedurende. 6000 jaar van de schepping 27 en gamken Amnami, yesh divag de yichidaanim shachim 28 en has de shabbat. Ba de shabbat. Sh'aaraz olaze olaze iran ela adikna de arichanpin eichen Ela kivan Laimo. de 30. Alken en een nog Shevotam kan. Oh, kijk nou wat hij zegt ons. Nog iets extra. Echter, Amnam. Jezgam yes, gamken, mochen, er zijn ook mochen, let op, mochen van de wak van de Yehida. Die aangetrokken, welke mochen van de wak van de Yehida, worden aangetrokken in een mincha van de Shabbat. In het namiddag gebed van de Shabbat. Dat is het hoogste. Maar kijk nou wat hij zegt ons. Sha'az, waarom zegt hij dan eerst alleen maar die, die, die Chaya, wat hij had gezegd ons. En niet Yichida, en niet wak van de Yichida. Sha'az, want dan, ja, ze hier aan pin naar de baard van de Arihan pi. 29. Maar, let op, maar aangezien de noekwa van de zierampin Antien met hem niet op, daar naartoe, zie, daarom wordt, die, wordt het hier niet in acht genomen, wordt het niet erbij geteld.